Uh, nou, eens even kijken in de sms box voor de verkeersinformatie. Wat willen jullie, boeren of freestylen? Leonie wil een keer wat anders. Uh, freestylen. Oh jongens, hebben we een beat hier ergens? Hebben we een beat? We hebben een beat. Oké, okay, doe ik eerst even een flitser, gemeld bij flitservers.nl. Die staat op de A79 richting Maastricht bij 3.8 bij de afslag Meersen. Kom je er zelf een tegen. 0321 33. dankjewel. En dan uh, de files maar uh, in de freestyle. Okay. Yeah. Ja yeah, bitches, MC Lex in De house, verkeersinformatie, je weet zelf, yo 14 files in Nederland, 56 kilometer, 2 kilometer langer of die bijzonder zijn hoor je nu yeah. oh. Check je daar, warming up, voor maar van Op de A1, richting Apeldoorn, ik weet het, je wilt het eigenlijk niet horen, maar daarvoor knop ik Beekbergen 5 kilometer Man, dat ligt er voor geen meter Op de A4 richting Amsterdam Tussen Leidschendam en Dorp. Wat zie ik daar nou? Corrie van Gorp. Nee, het zijn ook file rijders in 5 kilometer langzaam 12 minuten is je vertraging Aan A8 richting Amsterdam van Knoop het Koenplein Nee, ook dat is zeker niet fijn 3 kilometer gekken Ga eens naar je werk Doe wat met je leven Yeah, op de A9 richting Amstelveen Nee, je voelt hem aankomen Dat staat er niet één. Nee, 5 kilometer auto's Achter elkaar En het gaat maar door en door en door Op de A12, richting Arnhem van Westervoort Of had je die stiekem al gehoord? Nee toch? Zes kilometer auto's in een rij Oh man, daar word je niet blij van Op de A27, richting Utrecht van Wildhoven Ah, ik kan het bijna niet geloven Vier kilometer langzaam rijden, mensen Sterkte daar Kom niet aan je haar, trek het niet uit je kop van frustratie Want de hele natie staat in de file Spatie. A28 ook, richting Utrecht van Soesterberg Ach man, wat erg 12 kilometer, je bent wat later op je werk Bel je baas, die dwaas zegt dat je wat later komt Dat de koffie klaar staat en dat je morgen wat eerder naar huis toe gaat Op de A58 dan de laatste file Ook daar 4 kilometer langzaam rijdende de wielen Richting Eindhoven, dus Knopen, De Baars en Moergestel Wat ruimt er op Moergestel? Uh, Moergestel, kom op jongens Wat ruimt er op Moergestel? sms 6363 Wat ruimt er op Moergestel? Uh. Ja dat is jammer Wat ruimt er op Moergestel? Ik heb geen idee Op Moergestel, dat ligt volgens mij in Brabant nu zijn we bij het einde van de verkeersinformatie aangeland. Dit is Warming Up met Lex Gaarthuis. Man, man, man, man, man. Dit doe ik nooit meer. Stucci, nieuwe muziek. pak me. Power. Power to the beat. Slam F.